Dit weekend kwam ook de Britse vizepremier premier Clegg met kritiek op de opstelling van Cameron in Brussel. Oud-dictator Manuel Noriega van Panama is naar een gevangenis in zijn geboorteland gebracht. Noriega is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op politieke tegenstanders in de jaren 80. Sinds 1990 zat hij vast in de Verenigde Staten en tot gisteren in Frankrijk. Noriega heeft aan zijn uitlevering meegewerkt omdat hij graag naar zijn geboorteland terug wilde. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In achtste finales won Europees en Olympisch kampioen Noorwegen met 34-22. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen miniem geworden. Het weer dan nog bewolkt en regenachtig. Vanmiddag nog een bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 6 graden in het oosten en een graden of 9 aan de westkust. Morgen een ontstuimige dag met veel wind en regen. Met gemiddeld 9 graden is het wel vrij zacht. Dit was het. Dit is John Sahoka van de ANWB. In het hele land staat in totaal 270 kilometer file. Dat is vrij druk voor de maandagochtend. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam. Richting Amsterdam bij de afwit 6 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam 10 kilometer tussen Leidsdam en Hoge Maden. En op de A7 richting Saandam 10 kilometer tussen afwit Averhoorn en afwit Zaandijk. Net A9 richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Beverwijk en Knopent Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Schellingwoude en Oud-Zuid 11 kilometer. Bij Oud-Zuid is de linkerij zo dicht. A12 naar Den Haag, voordraag Malieveld 5 A15 Nijmegen richting Gorkum, 12 kilometer langzaam rijden tussen Dodewaard en Tiel A20 richting Gouda, staat 5 kilometer voor het knooppunt Gouwe A27 Breda naar Utrecht, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 En verderop nog eens een keertje vanuit Breda naar Utrecht, 5 kilometer bij knooppunt Lunetten Vanuit Almere naar Utrecht op de A27, 7 kilometer voor Utrecht Noord A28 naar Utrecht, daar staat 5 kilometer tussen het Hoevenlaak en Leuzen-Zuid. En op de N247, de weg Hoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Volendam en Broek in het Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 zo werd het, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Stalford op Zaterdag. Jawel, wij zijn in de kersthebbing. en het hoor je aan de muziek vanmiddag tussen twee en vijf uur. Paul McCartney was dat en we all stand together. Nou, we moeten vandaag uitkijken wat we zeggen, want de controlerende organen zijn binnen, dus <lacht> we gaan vanmiddag heel braaf programma doen. Albert-Jan, goedemiddag en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom live drie uur vanaf het uh, uh, zonovergoten gasthuisplein. Zo, de schermen naar beneden en we gaan er tegenaan. Ja, en we hebben weer een vol programma en zoals u van ons gewend bent, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda om half drie het weerbericht en het belooft best wel een mooi weekend te worden, voor zover dat. nog. Niet al een mooi weekend is. Rond de klok van uh, kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb drie binnengekregen, dus jij, jij mag kiezen. En uh, dat was nog een verrassing. In het tweede uur komt uh, Marianne Rebel uh, ons verblijden met een bezoek. Want uh, de wethouder Zandbergen die was op zoek naar creatieve Zandvoorters. En Marianne Rebel weet daar alles van. Goed, uh, wat hebben we verder nog? Ja, rond de klok van half vijf een nieuw item, Dier van de Week. Het Dier van de Week. Dat is weer terug, hè? Helemaal goed. Dat, wa dat was ooit al een keer op de radio. Uh, ja, heel vroeger. Vroeger, vroeger, vroeger, vroeger in de Boulevard. En dat is, nou, dat is nou weer terug. En we zijn natuurlijk aanwezig bij de voetbalwedstrijd SV Zandvoort speelt thuis tegen WVHEDW. HEDW. waar ouder... staat dat voor? Nou, dat is, ik weet in ieder geval dat het de oudste fusieclub is van, uh, van Nederland. En uh, ik ben al zover dat het Wilhelmina vooruit is. En dan moeten we straks nog even aan Sean Lemmens vragen, want die doet vandaag een verslag vanaf het... De, de zijkant van het veld. Want Joop van Nes is nog herstellende en is nog niet bij stem. Dus tien over half drie gaan we live overschakelen naar SV Zandvoort. En dan horen we van John vast wel wat HEDW betekent. En de mensen die Zandvoort 4 volgen via de radio: vandaag wordt er niet gespeeld, want de wedstrijd is afgelast. Als okay. zo slecht weer is, het toch ook weer niet, Rob. Met die die, die keels geen, idee. Keels, geen idee. Die keels kunnen ook nergens de. tegen. Ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement is waarvan u zegt: van daar wil ik graag heen. Dan hebt u in ieder geval pen en papier bij de hand om dat gelijk op te schrijven. En voor de rest, natuurlijk, veel kerstmuziek. Veel kerstmuziek, ja, ja, zeker. Ik heb een paar cd's meegenomen, dus het komt helemaal goed. <laughs> en jij ook, hè? Making ik ook. What fun I it is to ride and sing song tonight. That was great. Can we do it one more time, guys? Here we go. We're rolling. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. It's a swell time to go riding in a one more sleigh. Als je mij vraagt, is het daadwerkelijk de gezelligste tijd aan het eind van het jaar? We hebben het over kerst op je radio en dat hoorde je ook met de Jingle Bells Rock. Gevolgd door Robbie Beck. Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM. Dat was de first time. En we hebben weer wat informatie voor je. We winnen aan die nieuwe fillers hoor. Dat is <laughs> lekker hè? Ja, helemaal leuk. Nou, het was me wel een weekje. Zeker voor uh, hobbyfotografen. Want, uh, dat, uh, de storm op het strand in Zandvoort was natuurlijk een schitterend schouwspel voor uh, hobbyfotografen. Want de hevige storm aan de kust levert mooie plaatjes op. Vandaar ook even mijn vraag. Hebt u afgelopen week een mooie foto gemaakt van het ruige zee? Uh, mail die ons dan naar redactie apenstaartje zfmzandvoort.nl Redactie zfmzandvoort.nl Ter attentie van AJ, want wellicht dat we een mooie foto kunnen gebruiken voor uh, TexTV. Heel leuk, Ach, geweldig. Dus. Maar in ieder geval, de zee was wild en het was natuurlijk veel stuifzand. En prachtige foto's moet dat hebben opgeleverd. Dat weer hield namelijk diverse mensen niet het strand te trotseren. Er was een windkracht 8 à 9 aan zee met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. En uh, de brandweer was natuurlijk ook in, moest ook in actie komen, want uh, er was uh, stormschade aan de Zandvoortse watertoren. Want door de hevige wind waren twee ramen op de hoogste etage opengeslagen. Omdat de watertoren onbemand is, besloten omstanders de brandweer te bellen. Deze heeft de ramen gesloten. Een schadebedrijf zal het geheel moeten repareren. En uh, ook nog door die hevige wind uh, is in de kerststraat in Zandvoort een deel van de kerstversiering die daar net hing, natuurlijk hè, zon hè, naar beneden gevallen. Dit gebeurde afgelopen woensdagmiddag omstreeks half vier. De brandweer moest er aan te pas komen om het geheel te bergen. De spuitgatsten hebben de versiering veilig weggehaald. De kerstversiering, welke een initiatief is van de ondernemersvereniging Zandvoort, liep schade op. Maar goed, nogmaals een oproep aan de hobbyfotografen. Mail uw spectaculaire foto's naar redactie zfmzandvoort.nl ter attentie van A. En wellicht dat u uw foto kunt terugvinden op onze tekst tv. Heel goed. Ik kwam van de week via de Boulevard, kwam ik Sanvoort binnenrijden. Bij de rotonde. In één keer geen welkom in Zandvoort meer. Nee, het... Dat bord was ook omgewaaid. Dat <laughs> grote bord weet je wel. Met uh, al die activiteiten die ja. in uh, Zandvoort te doen zijn. Ja. In één keer helemaal plat. En Centenpark, zijn grote vlaggenmast naar beneden. Nee. De, de storm heeft goed huisgehouden in Zandvoort. Behoorlijk ja. Nou. Stuur je foto naar redactie at Het begin van dit uur openen we met Paul McCartney en we all stand together En ja, de nieuwe versie daarvan Is van Nickelback When we stand together Ja, een beetje een paradie erop Alleen niet echt in de kerststemming Maar wel lekkere muziek Ze staan nu al 14 in de Euro Breakdown, de, Euro Breakdown hè? Hè? de lijst die je elke vrijdagmiddag hoort Tussen 3 en 5 bij CFM One more time.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 van Tiffany en I Think We're Alone Now. We gaan alweer richting de klok van half drie. Dat betekent zo dadelijk weer bericht. Maar eerst hebben we even een ander kort berichtje. En ik verheug me trouwens al op de ijsbaan die eraan gaat komen, Albert Jan. Ja. Dat jij dat ook volgende week, hè? We zijn volledig... Dan wordt het weer helemaal gezellig in het uh, centrum van Salford. De voorbereidingen zijn in volle gang. En ik heb begrepen dat er, uh, onze oproep van vorige week om vrijwilligers om zich te melden bij uh, Leo Miesenbeek. dat dat dus een vrucht heeft afgeworpen. Want er zijn een tig aantal vrijwilligers die hebben zich aangemeld. Oké, okay, maar er zijn nog meer mensen nodig. Wel, dus wel. meld je aan bij Leo Miesenbeek. Ja, nou, wat. Uh, dat schetst mijn verbazing in de krant onlangs, want de, dat gaat over de horeca. De horeca stevend namelijk af op een recordjaar met een ongekend aantal faillissementen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Tot en met november gingen al 500 restaurants, cafés en hotels op de fles. Over heel 2010 waren dat er 433 en in 2009 nog 334. Terwijl het hoogtepunt van de faillissementen in het bedrijfsleven en de detailhandel al lang achter ons ligt, blijft het in de horeca stijgen, zegt Marcel van den Berg van het faillissementsdossier.nl in de krant. Nou, en dat is natuurlijk ook niet voorbij gegaan aan Zandvoort, want het bekende restaurant de Albatros uit de Houtenstraat is vorige week door de rechtbank failliet verklaard. De geschiedenis van de Albatros gaat ver terug en heeft grote pieken, maar ook dalen gekend. Vooralsnog is het niet bekend wat er met het restaurant gaat gebeuren. En totaal andere berichten op het culinaire vlak komen elders uit Zandvoort vandaan. Het bekende restaurant Hugo's bij Chris Duin aan de Zeestraat is in andere handen overgegaan. Naar Verluid gaat per 1 februari of zo veel eerder als mogelijk de nieuwe eigenaar John de Kluiver de Exploitatie overnemen. En uiteraard wisselen we hem heel veel succes met Hugo's. Yes. En zonder van de Albatros inderdaad op Ja jammer. Een, Heel jammer. Mega mooie locatie ja. aan de En in één keer toch, uh, toch failliet. Ja, dus heel, heel sneu, maar ja, wie weet. Oké, okay, zo dadelijk het weerbericht bij CFM, wow. maar eerst me en Mrs. Jones. Wow. Wow. Wow. Wat gaat wow. er gebeuren? Nou, je blijft het allemaal mee bij CFM tot ja. aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. And oh. Zijn we vandaag weer braaf, hè, met de muziek bij CFM? Jazeker, ook dat kunnen wij. Door uh, Billy Paul en me en Mrs. Jones. Even een van de half drie, dat betekent tijd voor het weerbericht. Zee, het tegenover mij zit daarvoor Albert Jan Vos. Ja luisteraars vandaag schijnt geregeld de zon maar er zijn ook wolkenvelden. De wind waait uit het westen en is over land matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. Eh, windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 7 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen en lokaal is een bui mogelijk. De wind draait van het zuidwesten en is matig tot krachtig van kracht en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen starten we de dag met wellicht wat zon. Maar al vrij snel neemt de bewolking toe op de nadering van een fronta frontaal systeem, behorende bij een depressie. En in de middag passeert een warmtefront met mogelijk wat licht gespetter. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overland matig en aan zeekrachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden en wellicht 7 graden. Zondagavond en maandagnacht krijgen we te maken met een koude front. En er valt erg ruime tijd buien regen. De zuidelijke wind Waait over het westen en is overlandmatig en aan zeekrachtig en kracht de temperatuur van ongeveer 4 graden. Maandag starten we de dag bijvoorbeeld met buiige regen, maar de regen trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen klaart het geleidelijk op. Vooral in de middag schijnt de zon flink. De wind waait uit het westen en is overlandmatig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig, windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Maandagavond neemt de bewolking weer toe en op de nadering van alweer een volgende storing. En dinsdagnacht regent het weer geruime tijd. De wind krimpt naar het zuiden en neemt fors in kracht toe. Over land gaat het hard waaien, windkracht 7. En aan zee komt een stormachtige wind te staan, windkracht 8. De temperatuur daalt naar waarden van omstreeks 5 graden. Tot slot, dinsdag. Dinsdag overheerst de bewolking en valt er geruime tijd buiige regen. De zuidwestelijke wind en iets, neemt iets van kracht afgenomen en waait over land krachtig en aan zee tot stormachtig windkracht 6 tot 8. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden, wellicht 10 graden. Joh, Van die uh, wind komen we oh. niet af, uh, Albert-Jan. Nee, het is ideaal om foto's te maken natuurlijk. Hè? Dat dacht ik ook. Dat mooie bij foto's ook. op het strand, bij Club Natiek bijvoorbeeld, hè, waar het ja. water tot aan het strandpavioen staat. Nou, behoorlijk. Dat was een mooie foto trouwens. De wind blaast buiten gure kou en de kerstman is hard aan het werk. Ja, dat is het uh, eind van het jaar, hè ja Gewoon gezellig Ja hoor Ja je ontkomt het niet aan Weerberichten kan je nalezen trouwens op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Als je op de hoogte wilt blijven van het weer uit Zandvoort en de regio Gaan wij uh, terug voor de kerst Doen we samen met Chris Ria Driving home for Christmas Driving home for Christmas Oh I can't wait to see those faces Maar Just the same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 Oh, oh met ja, en ik dan uh, tijdens dit plaatje en één denken, Hey! Maar, weet je wel? Wie we, misschien heeft wel iemand een webcam over? U, ja, wie ja. weet? Als je hebt webcam wel meld over, het je CfM Meld het ons, Redactie in zfmzandvoort.nl We komen hem persoonlijk ophalen Je de podium bonium en uh, inderdaad Jingle Bells Tijd voor het voetbal de wedstrijd van vandaag We gaan de uitgebreid aandacht aan besteden. SV Zandvoort speelt vandaag tegen WVHIDW En aan de telefoon daarvoor hebben we Sean Lemmers Goedemiddag Sean Goedemiddag. Welkom weer. Ja, we doen het graag. Ja, zeker. En Joop is nog steeds niet helemaal bij stem, dus. Nee, dus we hebben gezegd dat doen we graag en wij uh, wensen uh, Joop uh, vanaf hier uh, van het voetbalveld natuurlijk veel sterkte dat hij er dus weer snel bij zijn. Maar de volgende wedstrijd is pas na de winterstop, dus dan hopen we toch al dat hij op de been is. Ja, dat zou moeten lukken, John. Dat dacht ik wel. De wedstrijd van vandaag. We spelen vandaag tegen WVHEDW. Waar staat dat helemaal voor? Nou, uh, de eerste twee weet ik sowieso. Dat is willem meer eruit, Maar, maar ik, heb, uh, ik, ik ga direct even op uh, spooronderzoek uit. Dus in, uh, in de uitzending vlak voor uh, drie uur weet je waar de andere letters ook voor staan goed, hoe is de sfeer op het veld? Het is, het is een fusiegroep, uh, allemaal van allemaal verschillende verenigingen. Het, zijn, het is allemaal studenten, het is een hele grote studie, uh, studentenvereniging. Allemaal jonge gasten, ik meen iets van 16 of 18 uh, teams hebben ze. En hier staan vandaag de eerste die ruim verder staan op de SV Santen natuurlijk, ook omdat we de vijf puntenmindering hebben gekregen. Daar is nog geen uitspraak in hoger beroep over. En uh, nou, je komt er net in uh, toen jullie het over de webcam hadden. Nou, ik, ik moet je zeggen, het was goed geweest als we hier een webcam hadden staan. op Roy vet had drie, drie drie katachtige reddingen. Fantastisch nee, uh. Maar als we kijken, we hebben nu 10 minuten, 11 minuten op het scorebord staan. Dan is 9 minuten van die 11 is SS Zandvoet in, in de aanval. Een vrije trapvaak mee hier van Michael Kijl. En... Uh, nou die, ja, die loopt op de achterlijn, en, uh, maar het is, uh, het is druk van SV Zandvoort op de goal van uh, de Amsterdammers. Dus uh, ja, als dit, deze druk straks gaat uh, uh, resulteren in doelpunten, dan is dat alleen maar hartstikke mooi voor SV Zandvoort. Heb je het idee dat ze een beetje over de klap van vorige week heen zijn? Want dat was natuurlijk uh, helemaal erg hè? Ja dat was drama. Ja. Uh, uh, zelfs voor Piet Keur, die kregen dat weekend twaalf omzoor, hè? Zo, hè. Ja, zeven bij Zandvoert bij Zandvoer, en 5 bij, uh, bij Heerenveen, hè, met AZ. Ja. Uh, daar had hij talraam tekort aan. Maar goed, uh, als ik denk, uh, nee, met de instelling waar er nu mee gespeeld wordt bij Zandvoort, is het van een... Uh, Kom oh, op de Sodomieten niet. We gaan niet weer verliezen. En uh, nou ja, als Boy uh, in die uh, duurde blijft keepen zoals je, niet, als je net al een paar fantastische mooie reddingen, maar dat was 1-2 minuten ingespoorde voor de goal bij Boy. En de rest uh, er wordt er bijna gespeeld op de helft van Tam Sommers. Oké. Okay. Nou Sean, bedankt voor deze, deze update en uh, vlak voor drieën komen we nog even bij je terug. En dan weet ik inmiddels wat de WB <lacht> <de, de lacht> En anders verzinnen wij wel wat. Ja, nee, uh, ja oh, ik kan er zo uh, <laughs> het wel wat van maken. Ja. Oké, okay. hey, tot straks. Dat was uh, Sean Lemmens, inderdaad, verslag van SV Samford tegen WVHEDW. En voor drie uur dan weten we precies waar dat uh, vandaan komt. HEDW -E moet ik dan zeggen. WV weet wel, maar HEDW, dan heb ik geen idee. Nou, we laten ons verrassen. Je hoort er straks bij CFM Samford op zaterdag. Eerst weer meer muziek. Hier is Carol Emeralds. I can't stop shaking Schip zo zwaar beladen met swerelds Daar kwam de Spanjaard dreigen door over ons het goud. Toen we voerden op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al op de Noordzee, wijd en koud.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 Vol bitterheid en wanhoop riep hij zijn makkers toe. Ach, makkers haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na 1, 2, 3, in godsnaam, dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld... Nog dan bij. En zong toen in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, en in de Noordzee weg, zong hij. Ik ik vind het wel zo mooi. Ja, is mooi, hè? Ik word altijd is is mooi. Stil ja. Van. Dat was uh, geschreven door uh, Lennart Nijg. Boudewijn de Groots En de Noordzee, de Noordzee. Daar zijn we natuurlijk zo trots op, hè? Krijg je als je badplaats bent? Ja, ben je daar klopt. trots op? Ja, zeker. Klopt. Goed. Uh, nou ja, de kerstsfeer zit eraan te komen. En uh, zaterdag 17 december wordt weer een sprookjeswandeling georganiseerd. door de Stichting Zandvoortse Vierdaagse. en haar vele vrijwilligers. Van 4 tot 7 uur zullen er ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen. op en rond het Raadhuisplein en het Kerkplein. Er komt Sneeuwwitje met haar zeven dwergen... ...maar ook Roodkapje en de Boze Wolf... ...en nog een heleboel andere figuren. Natuurlijk zal de kerstman ook niet ontbreken... Voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen is er voor 3,50 euro bij Bruna Balkenende een deelnameboekje te koop. Op de avond zelfs is het boekje ook te verkrijgen bij Sneeuwwitje. Zij is vanaf 3 uur op het raadhuisplein te vinden. In het boekje staan plaatjes van de sprookjesfiguren die je om een handtekening kan vragen. Daarnaast zitten er waardebonnen in voor de chocolademelk, een betoverende appel en een sprookjesoliebol. Staan alle tijden van optredens erin en een plattegrond van alle activiteiten. ...en waar die te vinden zijn. Er zitten tevens allerlei kortingsbonnen in... ...wat het ook heel aantrekkelijk maakt om het boekje te kopen. Kom allemaal verkleed op zaterdag 17 december. Een deskundige jury kijkt, uh, kijkt welke kinderen het mooiste verkleed zijn. Er zijn door de Rabobank prijzen beschikbaar gesteld... ...waaronder aantrekkelijke Efteling-entreekaarten. De prijsuitreiking is om kwart voor zeven in de kerk. Kijk voor meer informatie op www.sprookjeswandeling.nl www.sprookjeswandeling.nl Zaterdag 17 december. Wat wordt het een mooie zaterdag, 17 december. Ook de opening natuurlijk van de ijsbaan in het centrum. Dus uh, gewoon helemaal winter wonderland in uh, Saltvoorts. En, en wij als uh, CFM mogen de muziek verzorgen. Hè? Wij, gaan de muziek, wij verzorgen. gaan de muziek verzorgen. Ja, dat uh, komt in uh, goede handen van uh, collega Koor Draaier. Dus... En uh, Pascal van Beek. En Pascal hè? van de Beek, die, uh, die verzorgt de techniek en zo. Hè, weet ja. je wel, dus uh, niet geheel onbelangrijk, Want zonder techniek dan heb je helemaal niks. Nee, dat klopt. Zo is het, Daar gaan we weer naar het voetbal. Eerst de power of love. Frankie Koesterhoff. I, I I I feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are. Darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge so. soul. Make love. een paar minuten voor drie uur en we gaan nog even snel over naar het voetbalveld van SV Sonvoort. SV Sonvoort speelt vandaag tegen WVHEDW. Nou, Jan Fris is nog steeds ziek en Sean Lemmers doet vandaag verslag voor ons. Sean, weet je inmiddels waar het voor staat? WVHEDW. Ja. ja, ja, ik wist al voor de rust uh, willen veruit. De H staat voor Hortus. Uh, dat Voetbalvereniging in de tijd 52 jaar in Amsterdam. En dan EDV staat voor één dag vooruit. Het zijn vier à vijf voetbalclubs die in de 50 jaar met elkaar samen zijn gaan voetballen. En daarvoor is de naam gekomen WTHEDW. Dus... Ja, we waren net al een klein beetje door uh, jouw Fresse ingelicht. Inderdaad, vijf voetbalclubs bij elkaar, uh, John. Ja. Uh, en die, uh, die vijf clubs, ze redden het ook nog steeds niet tegen Zandvoort. Er staat nog steeds 0-0 op ons scorebord. Uh, met een fantastische kans. Echt waar, een fantastische kans. En het was een 100% kans voor Timo de Reus om uh, echt uh, Zandvoort op 1-0 te zetten. Ja, hij uh, vindt de goal net niet. Uh, Zandvoort is absoluut de bovenliggende partij. Uh, ze weten goed te verdedigen, ze zijn vuil. Uh, ja, ze hebben een tegen. Die denkt dat hij op Schiphol staat. Het is echt op zonvoet. Want die vlaggt bijna alles. Als ze maar denkt dat hij Duits het spel kan vlaggen, dan, uh, dan doet hij dat. Maar daar moet je als voetballer uh, boven staan en gewoon doorvoetballen. Het is een hartstikke leuk geduld. Hier en daar best een stukje diversiteit van twee kanten. Niet de deur zijn, willems te komen staan natuurlijk. En. Uh, maar uh, nee, uh, uh, leuk, uh, kijk wel. Oké, okay, nou, vlaggers moet je niet uh, te veel van aantrekken, weet Ajax ook trouwens. Dus even uh, dat betreft. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat waren wel uh, cool. heel belangrijke punten. Jazeker. Hé, hey, Sean, zometeen uh, in het volgende uur komen we gewoon weer bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Prima, ik, uh, ik, uh, ik hoor je wel. Dankjewel, tot zo, Sean okay. Lemmons.